Dit is Eewout de Jong met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Duitsland massaal Russische diplomaten uit gaat zetten. Een woordvoerder van het ministerie noemt het nieuwe vijandige acties van Duitsland tegen Rusland. Als tegenmaatregel gaat Rusland ook Duitse diplomaten het land uitzetten. Of de Russische diplomaten Duitsland al zijn uitgezet is niet bekend. Nederland bereidt zich voor op een evacuatie van Nederlanders uit Soedan. Er zijn inmiddels 134 mensen gebeld met de vraag of ze mee willen met een vliegtuig dat de overheid heeft geregeld. En ze hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken. Wanneer het veilig genoeg is om uit Soedan te vertrekken is nog niet duidelijk. Minister Dennis Wiersma gaat met voormalige leidinggevenden in gesprek over zijn gedrag. Hij wil weten of hij in eerdere functies ook te scherp en te fel is geweest, zegt hij op Instagram. Gisteren kwam naar buiten dat Wiersma op het ministerie van Onderwijs geregeld door het lint ging. En dat hij kon ontsteken in razernij. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. Wiersma erkent dat hij soms over de grens ging en dat hij nu iedere dag zijn best doet om zijn gedrag aan te passen. In Utrecht zijn na een ongeluk op een oversteekplaats een jongetje van vijf en een vrouw van 66 om het leven gekomen. De vrouw was gistermiddag met twee kinderen aan het fietsen en stak een drukke vierbaansweg over de beeldse rading. Op de oversteekplaats werden de vrouw en het jongetje geschept door een auto. Het tweede kind bleef ongedeerd. De vrouw van 66 uit Woerden overleed ter plekke. Het jongetje van vijf overleed later in het ziekenhuis. De 57-jarige automobiliste is door de politie gehoord. Het is niet bekend of ze verdachte is. Het weer. Regen trekt van zuid naar noord. Vanavond geleidelijk wat opklaringen. Minima vannacht tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst droog, maar later weer regen. En het gaat op 15. Na maandag geleidelijk droger met meer zon.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 Er staat file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 is de verdraging 20 minuten. Op de A10 zelf tussen Amsterdam Slotenvaart en knap 25 minuten verdraging door de werkzaamheden. Daardoor ook file op de Ring Noord richting Zaanstad tussen Durgedam en Landsmeer. Verder is er druk op de N202 Amsterdam IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Daar zijn 20 minuten in de file. En door het bloemencorso is het ook erg druk op de N208 Haarlem.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 op mijn oren zaad zilveren klokjes horen die al jubelen door het de lente brengen overal liedje het een melodietje uit het land der bergen al die praten het heel oud kleine jonge jongen waarom zing je niet zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet lakten jou de lichten van de stad zo aan je daarom uit je dorp gegaan, o oh, kleine jodeljonge. Jij hebt voor mij gezongen en jouw liedje bracht mij in gewachten naar de bergen met hun wonden. O, oh, het is zoals op mijn oren de zaal. Zilveren klokjes horen, die al jubelen door het koude lentepreng van overal. Een liedje, en een andere melodietje, en een ander bergendietje, al die prachtige heelauw. Is horen die jouw jubelen horen wel de lente brengen overal? Liedje en het andere melodietje en een ander en een liedje, al die prachtige. Zonnen, zilveren kopjes horen, die al jubelen door het dal te lente brengen overal. Het liedje, en het onderen, en het andere, en het andere liedje, al die vlag van het heelal. Zo, dat was je dan, manken en uh, kleine jongen uit. Ja vervlogen jaren. Hey, um, we gaan zo uh, natuurlijk uh, uh, verder met uh, Luciano Vermeer, maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien van uh, Blinda Kiner en uh, zij hebben het over Zeven Oceanen. De rivier in jouw ogen Is blauwer dan blauw En het voelt Als een deel Van mijn leven Voor jou Waar ik op vertrouw, de weg die we moeten gaan. Als de golven tegen rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceaan.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 Nou, dat allemaal met zeven oceanen hier vanaf de Tolweg dina En zometeen, hij is gearriveerd, Luciano Vermeer. En wij gaan nog eventjes werden met Dave Dekker. En uh, zij is mooi. Weet niet over wie, maar uh, we gaan ervan uit dat het zo is. Zij is degene die ik kust voor ik sla. Degene die me vast staat als het even niet gaat. Zij is mooi. Veel te mooi voor mij. Mijn hot in de branding en mijn redder in nood. Geen die klaar staat als ik het verkloot, zij is hoofd See Dat was hier dan Dave Dekker en. De uh, entertainment for you zaterdag. Ja, daar is hij dan, Luciano van Welkom hier in het uh, ja, kleine studiootje van onze uh, CFM uh, nou ja, Zandvoort. Hartstikke bedankt <laughs> dat ik erbij mag zijn. <laughs> en ook uh, je vader geloof ik, hè? Nee, niet Nieuwe? mijn vader, mijn manager. Oh, nou, nou, nou, bijna. <laughs> bijna, bijna, bijna. <laughs> en, en nu is? Sorry. En ja, dan pak, pak, pak die microfoon er maar bij. Ja, ja, hey. ja. goedemiddag ook. Goedemiddag. <laughs> en uw naam is? Leo Klein. Uh, ja, en ik doe het, uh, sinds kort het uh, management uh, voor Luciano. Oké. Okay. Oké, okay, welkom Leo. Welkom. Hé, <laughs> hey, uh, Luciano. Ja. Vertel eventjes wie je bent, waar je uh, vandaan komt, uh, wat je doet. En uh, ben je nog in de studie, werk je? Nou ja, ik ben Luciano Vermeer. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Leiden. En ik zing nu zes jaar, denk ik. En ik heb me, naast zingen mijn eigen onderhoudsbedrijf. Mooi. Ja, zeker. En welke onderhoudsbedrijf is het? Ik doe eigenlijk alles. Van straten tot vloeren leggen, tot uh, noem maar op, schilderen. Alles. Dus uh, eigenlijk een uh, algemeen klusbedrijf? Ja, klopt. Oké. Okay. Hey, en uh, Singer, je doet het uh, al sinds ja, zes jaar, Ja, zeg klopt, je? ja. Uh, Vroeger al... Uh, met de microfoon voor de televisie en dergelijke? Nou ja, ik heb uh, toevallig uh, heb ik, uh, pas geleden foto's gezien. Toen was ik een jaar of twee of drie. Toen stond ik inderdaad al met een microfoon in mijn handen. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou ja, dus, dus het zat er al vroeger in. Uh, zitten er nog verder in de familie nog uh, mensen die uh, uh, ja, eigenlijk muzikaal zijn? Ja, zeker. Mijn vader is vroeger zelf kindsterretje geweest. En uh, mijn broer uh, die zingt natuurlijk ook. Dus uh, en, iedereen. Vroeg, welk kindsterretje was je vader? Ja, Martin hoogkamer Senior heette die toen vroeger. Oké, okay, oké. Okay. Nou, gaan we nog eens opzoeken. <laughs> Kijk, superleuk, superleuk. <laughs> hey, um, jij hebt een nieuwe single aangebracht. Yes, klopt. Um, vrienden in de stad. Ja, klopt, ja. En uh, ja, hoezo uh, deze titel en waar komt het vandaan? Nou ja, het is eigenlijk een heel grappig verhaal. Ik was, uh, Een tijdje geleden ben ik op schrijverskamp geweest. En toen uh, mijn tekstschrijver die zegt, joh, wat vind jij nou leuk om te doen? Nou ja, met mijn vrienden naar de stad gaan, dat is wel iets wat ja, ik leuk vind uh, om uh, te doen. Ja, ja. Hij zegt: Dan hebben we toch een uh, titel voor je nieuwe nummer? Ik zeg: Is dat zo? Ik zeg: Wat dan? Hij zegt: Vrienden in de stad. Ik zeg: Oh ja, ja. Dus ik zat achter die piano, ik zat een beetje te spelen, maar ik ken het dus helemaal niet. Hou op, schijt uit. <laughs> en hij zegt: Ja, dat klinkt leuk. Ik was een bepaalde noot aan het spelen, weet ik dat hoe het dan ja, allemaal ja, zit. Ja. Hij zegt: Dat is leuk. Ik zeg: Vind je? Hij zegt: Ga jij eens weg achter dat ding. Toen is de professional erbij gekomen en toen uh, stond het liedje er eigenlijk binnen anderhalf uur stond hij er helemaal op. Okay. Dus het was eigenlijk heel dus, uh, spontaan. Vrij rap uh, inderdaad. Ja, ja. En, uh, ja ik, ik denk gelijk Vrienden in de Stad. Dan denk ik van ja, heb je alleen maar Vrienden in de Stad? Maar dat lijkt me stug. Nee, nee zeker niet. zeker niet. Maar dat is wel iets wat, uh, wat ik echt leuk vind om te doen natuurlijk. Ja, ik denk dan, uh, dan om eventjes aan het draaien. Kijk, top, super. Ja, als jij maar aankondigt. Er... Nou dames en heren, dit is mijn allernieuwste single Vrienden in de Stad. En natuurlijk heel veel luisterplezier. Dit is de allerlaatste keer dat je me gek maakt Ik ga met mijn vrienden naar de stad Als de ruzie over drank of over geld gaat Neem ik er nog een, want ik heb nooit genoeg gehad Dus vanavond ga ik zuipen Leven als een beest ik hang de slingers op totdat we kruipen Bestel nog maar een rondje, vanavond is het feest Stel laat je zorgen gaan en ga maar leven Genoeg van je gezeur en samen We maken geen problemen maar een feestje Met de vrienden in de stad en een biertje in mijn hand De telefoon staat uit, je moet niet bellen. En de taxi stopt niet meer op ons adres. Jij wil praten, ik heb jou niks te vertellen. Mijn favoriete kroeg is nu de allermooiste plek. Dus vanavond ga ik zuipen. We leven als een beest. Ik hang de slingers op totdat we kruipen Bestel nog maar een rondje, vanavond is het feest En laat je zorgen gaan en ga maar leven Genoeg van je gezeur en samenland We maken geen problemen, maar een feestje Met de vrienden in de stad en een biertje in mijn hand hey, alala, Ja, lekker. Nou, dankjewel. Met een dankjewel. biertje in mijn hand. Lekker, hè? Ja. <laughs> hey, ja, maar, uh, uh, ja, gaan jullie nog vanavond optreden? Of, uh... Nee, vanavond gaan we het even lekker rustig aan doen. Oké. Okay. Gisteren hebben we er wel twee gehad. En uh, vanavond dus, even lekker rustig dus, aan Dus vanavond uh, bloemenkorst, op biertje in de hand. En, uh... Nee, vanavond gaan we ah, lekker hapje hopje ah, eten, hè? Ah, okay. Ja, we gaan uh, lekker ja. uit eten met de vrouwen erbij. En je heb een mooie avond, maken lekker, Alles ja. bij elkaar. Zitten, zitten beneden in de auto, of... Nee, nee, nee. Anders, Gelukkig niet. <laughs> die laten we zoveel mogelijk daar. Ah, Oké, okay. nou, gelijk heb je. Hé, hey, Luciano, uh, ja, je hebt natuurlijk uh, meerdere nummers gemaakt. Ja, klopt. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, vrijdagavond... Uh, wachten op de nacht... en de zon schijnt. Ja, klopt, ja. Dan gaan we naar de zon schijnt. Nou, scheen niet maar, hè, jongens. Ja, oh. ja, dat mag wel, hè, vandaag. Want, uh, ja, dat zal lekker zijn, Ik ja. zeg, die bloemenkorst, dat... Uh, als je graag in ieder geval genoeg water in die bloemen. dat wel. Bloemetjes hebben water nodig, maar <laughs> zoveel is ook niet goed, denk ik. Nee, nee. Hé, hey, maar uh, ja, de, de zon. Ja, wat kon je daarover vertellen? 2022, ja. hè? Ja, dat klopt. Ja. vorig jaar. Die is ook uh, gemaakt op de Schrijverskamp. En uh, dat is ook wel weer naar het Ik vond dat nummer eerst helemaal niks. Echt niks. En toen zei hij mij uh, tekstschrijven, schrijven. Nou ja, zij zei niet. Dan gaan we hem maar weggeven. En toen ging ik nadenken. Ik zeg, ja, maar wacht even. Naarlijk wordt het bij iemand anders wel niet. En toen heb ik hem eigenlijk ja, gewoon ja. genomen. En toen ik hem uh, had uitgebracht. Ik vind het ook een van de leukste nummers die ik tot nu toe heb uitgebracht. Ja, maar dat blijft altijd een risico, hè? Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, uh, ja. Zo heb je ook onder de grote artiesten uh, uh, uh, een nummer die geschreven is voor Tina Turner. En uh, ja, Rod Stewart komt ermee. Ja, bedoel, ja, ja, klopt, ja. Snap je? Dat, dat gebeurt gewoon. En ja, dat het een hit wordt, ja, dat is dan pech. En, en het wil niet zeggen uh, dat het bij de ene uh, dat het wel lukt en bij de andere uh, ook lukt. Dat, dat is nooit gegeven. Ja, ja voor, mij, voor mij was het wel uh, een, een boost om het zeg maar wel zelf te houden. En ik ben uh, uiteindelijk heel blij met het resultaat en dat ik hem heb uh, uit mogen brengen. Ja. Nou, ik, uh, wat, uh, Schrijverskamp heb je, hem, uh, heb je hem dus ook uh, uh, geschreven, uitgebracht. Ja, klopt. En uh, wat, wat, wat inspireert jou uh, qua schrijven dan? Ja nou ja, ik heb dan een eigen tekstschrijver Maar we gaan wel inderdaad uh, zitten met z'n allen van joh, waar hou je van? Hoe wil je het hebben? Wat wil je een beetje zingen? En ja, dit liedje dat was eigenlijk gewoon ook net zo bedacht als uh, Vrienden in de stad. Het was ja. niet echt dat we gingen zoeken naar... Dat nummer, zeg maar, snap je wat ik bedoel? Ja, ja oké, okay, maar uh, ik, ik, ik ga er altijd vanuit. Je moet altijd denken, je gaat een titel schrijven. Ja, klopt. Je wil een bepaalde kant op, en daar ga je dus op schrijven. Ja. Maar daar kunnen ah, ja. we tekst schrijven van. Dus dat hoef ik gelukkig ja. niet zelf ja, te nou, doen. Oké, okay, maar dan schrijf je zelf niet mee? Nee, klopt. Dus je, je, je, totaal, je laat het eigenlijk volledig aan anderen over ja, ja. Het schrijven. Ja, ja, geef aan uh, van ik wil dat en dat en daar moet het over gaan? Ja, klopt ja. ja dat uh, dat uh, bepaal ik wel zelf inderdaad. Ah, oké. Okay. En uh, geen ambitie om zelf uh, te leren schrijven? Ja, zeker. Ik wil in de toekomst wil ik wel gewoon mijn eigen plaatjes maken. Zeker, ja. Ja, en dat is vrij lastig, hè? Dat ja, het is, wel, het is wel een dingetje, <laughs> ja. ja, ja, ja. Nou, nee, maar goed, uh, ja, je kan het uh, bewijs van spreken... Uh, uh, ik zeg altijd proberen, net zoals André Hazen zo het heb uh, uh, gedaan... He, je pakt een, uh, een raadsel, een uh, woordenboek. En, uh, Tja, ja, ja, ja, ja. Ga, ga, ga eens wat proberen. Weet je? Ja. En, en vaak komen daar hele andere uh, ja, verrassende dingen uit. Ja, zeker. Je, niet geschoten is altijd mis, zeg ik altijd. Ja, maar ja, nou, je, je moet er wel voor gaan zitten. Ja, klopt. Ja. Ja, ik, ik zeg altijd een biertje pakken, inderdaad, is, is leuk in de stad. <laughs> <laughs> maar ja, soms moet er, ook, moet er ook gewerkt worden natuurlijk. En dat, uh, met een eigen klusbedrijf moet je dat uh, zeker weten. Ja, klopt, ja. ja dat is uh, soms best wel even aanpakken. Ja, klopt. En uh, ja, je krijgt het niet gratis. Nee, zeker zeggen. niet. Je moet er wel iets voor doen, inderdaad. Hey, we gaan uh, denk ik naar... Uh, de zon, als ze. Oh, als die wil. Natuurlijk, <laughs> je doet, die het, doet die het niet. Ik hoor wat. Kijk, daar is, die, hè? daar is die. Ja, ja, ja. De zon schijnt, ik ben tot over mijn oren. Hopeloos verloren, samen op het strand, langs het water, hand in hand. Is de mooiste dag van mijn leven. De liefde wil ik je geven. En lacht naar mij. En dans met mij. Jij was daar toen ik daar was. Je keek me aan en ik wist toen al. Nou, je bent de liefde van mijn leven. We kunnen dansen in de regen. Eee, hey, dit is te mooi om waar te zijn. Ik neem je mee naar het paradijs. Oh, oh, oh. Er is geen wolkje aan de lucht. De zon schijnt. Ik ben tot over mijn oren. Hopeloos verloren. Samen op het strand, langs het water, hand in hand. Het is de mooiste dag van mijn leven, de liefde wil ik je geven. En lach naar mij, en dans met mij. Oh, oh, oh. en dans met mij. Ho, oh, oh, Het oh. is de mooiste dag. Je doet dit zoals niemand kan. Je zet mijn hart in vuur en vlam. Ik zie ze naar je kijken, maar nou, je bent de mijne.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 en dans met mij. Zo, ja, we zaten even te gletsen. <laughs> lekker, <laughs> Onder lekker. Onder de zon. <laughs> ja, ja, ja, ja, precies. Hé, hey, maar, uh, ja, dat is best wel een lekker nummer, toch? Ja, toch? Nou, dankjewel. Nou, ik vind het uh, leuk dat je het uh, nou, vindt. vrolijk en... Uh, niks, niks aan het hoeft te voegen, eigenlijk. Nou, kijk, top. Super. Dan gaan we naar de vrijdagavond. Ja, dat was gisteravond. <laughs> <laughs> ja, wat kun je daarover... Uh, nou, weer hetzelfde verhaal die is ook. Uh, o, ja, nou, maar die, die, die dat is wel een uh, apart verhaal, hè? Oh, Die apart. was uh, ook uh, op schrijverskamp. En die hadden, we hadden al heel lang in ons hoofd. Ik heb mijn team, zeg maar. Dus dan gingen we zo zitten. Want vrijdagavond wil ik bij zijn. Zo, gingen we, ja, zo zaten we onderweg in de auto naar boekingen en zo, noem het maar op. En toen uh, zei ik eigenlijk tegen mijn vaste team, toen zei ik van jongens, we hebben het nou elke keer over vrijdagavond. Laten we dat liedje nou gewoon eens gaan maken met z'n allen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus die is gemaakt. En uh, heel veel mensen vragen hem ook heel vaak aan tijdens de boekingen. En hij wordt heel goed beluisterd op Spotify. Dus dat is natuurlijk alleen maar uh, positieve punten. Ja. Ja. ja, je had ook uh, kunnen zeggen, uh, op vrijdagavond is het weekend. Ja, had ook gekund inderdaad. Ja, ja, ja. Nieuwe titel. Vrijdagavond is het weekend, ja. Hé, hey, maar... Uh, ja... Uh, ik, ik denk dat we hem gewoon eventjes gaan draaien. Want we moeten zo ook nog eventjes uh, iemand gaan bellen. Oh, kijk, superleuk. En dan draaien we nog even het plaatje tussendoor. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Kijk, super. Als jij hem aankondigt, dan gaan wij naar vrijdagavond. Nou, dames en heren, dit is ook mijn single vrijdagavond. En natuurlijk heel veel luistertjes. In een, dus, ja. in een leeg café zit ik hier alleen. Stel nog maar een drankje. Er is niemand om me heen. Vrijdagavond zie ik haar, ik weet dat zij dat weet Zij is de vrouw die ik nooit meer vergeet Want vrijdagavond wil ik bij je zijn Voor jou en mij Want ik doe alles om met jou te zijn Kom een beetje dichterbij Je moeder heeft het mis, ik ben de beste die er is Vanavond ben je echt van mij Echt van mij Ik wil dansen Heel de nacht met haar zij wil dansen, schat de stijl nog maar Het is een noodgeval Ryan Nieuwkerk. Ja, een hele goede avond. Een hele goede ja, midd ja, middag nog. Ja, middag nog. Ja. Ja, dat klopt, ja, trouwens. ja. Nee, we zitten nog in de middag nog eventjes. Dat is superleuk. Ja, hij hey, zit je op een feestje, of we? Uh? Ja, dat klopt, ja. Ach, gezellig. Ja, bij, de, bij de plaatselijke voetbalkantine dan uh, ja, dat, uh, zijn we klaar om zo even, nog even te gaan vlammen. Dus, uh, Aha, ja, dus uh, gaan we... het feestje gaan op beginnen. Ja, dat klopt. We ja. dachten net voor het optreden nog even een interview, dus uh, ja, superleuk. Nee, dat is prima toch? Ja, dus, ja. Die, dus die vijf minuten eerder, dat is uh, meegenomen. Dat maakt niet uit. Ja, klopt Hé, oh. hey, um, ja, jij hebt uh, uh, ja, een nieuwe single. Ja. Plus klopt. Uh, een EP'tje. Ook dat toch? Ja. We uh, beginnen we eerst met uh, Ekaterina. Dat is helemaal goed. Wat kan je daarover kwijt? Nou, dat is een. Uh, ja, we hebben. Uh, Afgelopen jaar hebben we dan zes eigen singles nu mogen releasen, ja. onder uh, mijn debuutsingle Ik zou het nooit meer vergeten, die is super goed aangeslagen, honderdduizend streams op uh, Spotify bijvoorbeeld, en ja. toen zei ik tegen mijn, ja, tegen mijn producers Emil Hartkamp en parry daar van, uh, nou ik wil eigenlijk nog wel zo plaat met de, Griek, met de Griekse klanken erin. Ja. En toen, ja, toen, toen kwamen ze met uh, deze fantastische single Ekaterina, waarin de klanken van de bezoek hier zeker niet mogen ontbreken, dus uh, ja, het is een uh, fantastisch eindresultaat geworden. Ja, nou, dat zit sowieso bij Emil Hartkamp, zit dat wel goed. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat is uh, de man van de bekende klanken, dus... Uh... Ja. hey en, Zeker. Uh, sorry? Zeker, zei ik. Ja, ja, nee. Emiel dat is wel een oude rots in het vak, natuurlijk. Ja, en, uh, cool. Ja, we kennen, tenminste, we kennen hem allemaal wel. En uh, ja, vroeger zong hij zelf, natuurlijk. En uh, nu zingt zijn cool. zoon uh, Joey, natuurlijk. Ja, lids op zijn naam staan. Zoals uh, van Frans Bouw. heb je een van mij. Maar ook van André is Uit mijn bol bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, ja grootwins op zijn naam staan. Dus het is dus zeker niet de minste. Uh, ja, waar ik gelukkig mee mag samenwerken. Ja, ja, en zeg ik. Vroeger zong hij zelf ook. En uh, ja, ook niet, uh, niet uh, ja, slecht. Laat ik het zo zeggen. Nee, klopt. Behoorlijk nee, niet nee. slecht. Nee, nee, nee ik kan zeker goed zingen ook. Dus uh, ja, ja. Ja, ik ben super blij dat ik met hem uh, mag samenwerken. Hé, hey, en uh, het EP'tje. Ja, dat klopt. Ben ik binnen, kan het feest beginnen? Ja, dat is de, de titel van een ja, nieuwe EP met uh, zes nummers eigenlijk erop. Dus ja, dan, ja ik ben su super blij dat we die, uh, dat we die EP uh, hebben mogen release, Want uh, ja, het, uh, de motto zegt het al. Ben ik binnen, kan het feest beginnen? Ja, want de, de, de, de EP, wanneer is die uitgebracht? Uh, nee? uh, begin maart. Begin maart, oké. Okay. En die is uh, nog op uh, bekende sites uh, te koop? Ja ja ja, je kan hem overal van krijgen, ook bijvoorbeeld via mijn eigen website www.rijnikek.nl Daar kan je hem ook op krijgen en uh, ja, het is super leuk, hij wordt overal goed ontvangen En uh, ja, de streams en de views op uh, YouTube en Spotify bijvoorbeeld lopen ook super goed ja. Dus uh, ja, ik mag zeker het niet over klaren Nou, is er, hou vast zou ik zeggen Ja klopt, ja, we zeker door inderdaad En, en, en uh, ja, zeker gaan voor nog beter Ja klopt, dan dus we pakken we er wel lekker door en uh, we zien hem bij het schipstrand, hè? Ja, toch? <laughs> ja, ja, in ieder geval nu bij de voetbalclub. <laughs> ja, ja, dat is goed. <laughs> Hé, hey, maar uh, ja, ik, ik denk dan uh, dat we Ekaterina maar gaan draaien. Helemaal leuk. En, dus ik zou zeggen, uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem uh, erin gooien. Is helemaal goed. Lieve luisteraars hier, nieuwe single van Rijn en Ikeken, genaamd Ekaterina. Hé hey Rijn, ik zou zeggen, een hele fijne avond. Super, goedjes, bedankt weer. Ja, en uh, tot de volgende ronde. Is goed, op de volgende ronde. Hé, hey, dankjewel man. Doei, doei. Fijne avond, hoi hoi. Ik heb maar in mijn dromen meegenomen. Vanaf dat mooie eiland in de zon. En heb beloofd dat ik weer terug zou komen.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 ja en dat is nog steeds Luciano Vermeer. Meer ja zeker ja, we zijn er ja. nog we zijn er nog steeds Hé, hey, we, we hebben nog een single voor jou natuurlijk en ja. dat is wachten of de nacht ja klopt ja ja bij mij was het de avond maar <laughs> <laughs> nee maar goed uh, uh, deze ja, dit nummer is natuurlijk wat ouder ja. 2020 ja, uh, ja hoe, hoe is dit, dit nummer eigenlijk tot stand gekomen ja ik heb uh, ik wist al niet meer weten uit mijn hoofd maar ik, toen heb ik meegedaan aan een uh, talentenjacht. ja en daar ben ik eerste geworden en toen had ik een singeltje uitgebracht. En toen ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Rood, Hit, Blauw. En toen uh, met hun hebben we eigenlijk uh, Wachten op de Nacht gemaakt bij Sonic Solutions. En uh, ik was gelijk verkocht van het plaatje, zeg maar. En toen uh, hebben we hem uitgebracht. Wat, was dit je eerste echte uh, single? Nee, mijn tweede. Tweede, oké. Okay. Ja, klopt. En uh, ja, hoe zie je de toekomst verder? Nou ja, ik hoop uh, natuurlijk heel veel optreden nog en heel veel muziek uitbrengen. Dat is ja. zeker, ja. Is het, is het uh, dat je ervan wil gaan leven? Of, uh? Ja, zeker. Dat is uiteindelijk ja. wel mijn, mijn doel, ja. Oké, okay. dus dan gaan we nog heel wat verwachten eigenlijk van jou. Ja, zeker. En ik hoop <laughs> dat jullie zo ook lekker allemaal gaan blijven draaien natuurlijk. Ja, ja jullie, uh, lukken dan dat dat natuurlijk we zouden we zo ook kijken. Doen. Ik bedoel, zonder muziek hebben we niks aan de radio. Ja, nee. We kunnen wel nieuws gaan verschaffen, maar goed, uh, er is al zoveel nieuws. Dus een beetje muziek is er ook tijd voor, hè? Ja, zeker. En uh, wij artiesten hebben de radiostations uh, weer nodig. Ja, dus uh, zo hebben we elkaar nodig. Zeker. Uh, helpen ja. elkaar En uh, ja, dat houdt het leven ook leuk. Ja, klopt, ja. ja. En, en ja, ambitie om te schrijven, uh, ja, moet je toch... Uh... Ja, wie weet, wie weet, wie weet in de toekomst. <laughs> moet je toch een beetje, ja, toch proberen gewoon, zou ik zeggen. Ja, ja dat zal inderdaad kunnen, ja. Leuk. En uh, zit er al wat nieuws uh, eigenlijk aan te komen voor de, voor de komende zomer? Nou ja, ik heb nu nog wel een uh, paar nummers op de planken liggen, zeg maar. Maar ik ga eerst even afwachten wat uh, al het nieuwste zinger doet, zeg maar. Ja, uh, ga jij ook een, uh, een album uitbrengen, een EP? Of, uh... nou ja, leuk dat je dat zegt, daar we het de laatste keer wel over. Dat is uiteindelijk wel waar we naartoe willen werken, ja. ja gewoon een EPtje eerst uh, met een uh, nummertje of Ja, klopt met, uh, ja. En dan met wat nieuw natuurlijk. En dan uh, volgens <laughs> en dan uh, hopelijk een album, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, ik hoop het in ieder geval ook. Uh, welke muziek hou je eigenlijk zelf van? André, qua, ja. qua, qua stijl dus? Ja, wat André zei natuurlijk, ja. Uh, ja. Ja, mijn idol ook. Dus. Ja, ja, ja. Van ja, ja, ja, ja, ja, iedereen zeker. denk ik wel, hoor. Ah, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, kijk, sommige mensen kunnen uh, uh, aardig wat nummers meezingen. Ja. Maar uh, ja, ik ken ze eigenlijk van A tot Z. Ja, ik ook. Dat is een ken ze allemaal. Ik ken ze echt allemaal, ja. ja en uh, zelfs de nummers dat mensen zeggen van... Hoe staat het niet. De, ik, ja, ik ken dat hele nummer niet. Ja, ik ben ook echt wel een uh, André Hazels van A, ja, ja, nee, ik, ik vooral inderdaad. Dat heb ik. Uh, ja, dat, is, dat is me altijd zo gebleven van kies af aan. Ja, ik, ook, ik ben ermee opgegroeid Ik hoorde ik, niks ik, anders dan André Hazes, Billy Obelly, die noem het maar op. Ja, nee, ik maakte hem uh, ook als kind mee natuurlijk uh, in, uh, in cafetjes in, uh, in Rotterdam en dergelijke, waar je de, Retro uh, Hazes toen ook heb leren kennen, eigenlijk uh, als jong meisje. Uh, ja, Retro Hazes de ouders, ken ik dus ook. Ja. En ja. Weet je, sinds die tijd heeft het eigenlijk een beetje geboeid. Ja tuurlijk, ja, maar dat begrijp ik ook wel hoor. En inderdaad wat je zegt, als je ermee bent opgegroeid En je hebt hem altijd zien optreden Dan word je uiteindelijk word je wel ja. een groot, groot fan natuurlijk Ja, ja. ja, ja maar ook uh, gewoon de gezelligheid de, de, Ik zeg altijd de Amsterdamse snik ja, ja, klopt ja, ja, ja, Dat is ja, het ja. gewoon zo ja, dat, uh, Die man, uh, ja Je kan het mooi vinden, je kan het niet mooi vinden Maar ze kennen hem allemaal mee zingen. Ja, ze, ze kennen hem dus. in, ja, ja, ze kennen wel ook liedje van hem Ja, klopt ja, dus, uh, Nou ja, elk liedje uh, ook weer niet Nee, nou, daarom zeg nee, ja. ik, je, je hebt, je hebt uh, nummers erbij, dat mensen toen van, oké, net zoals de, de bonusalbum die ze toen hebben uitgebracht, uh, een glaasje bier, ja. uh, dat, dat nummer, de dat, meeste mensen kennen dat nummer niet. Nee, ja, dat bier, ken ik, dat dus, ja. glaasje bier dat ken ik, dat ken, niet, dat ja, ken ja, ik, wat dus. je ja ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ik ken nog dus die ja maar de meeste mensen konden hem niet. Nee, ja, dat zit wat uh, of, of het nummer Elinora. Dat is, dat is ook niet een, uh, een nummer dat je zegt van... ja, die hoor je regelmatig. Of, of nee, nee, klopt. Ja, dat was uh, eentje uit vervlogen, vervlogen tijden. Uit, uh, volgens mij zijn eerste huwelijk. Uh, de, ja, dat is ergens in, in de kast geraakt en uh, nee, <laughs> is die is in de naar tof, <laughs> <coughs> Maar ja, is het is dan wel leuk dat een dat... Ja. kleine hoeveelheid wel weten ja. welke plaat er is. Nee, maar goed, uh, daarom zeg ik... Uh, ja. Kijk maar naar de, naar de heel Hollandse hazes en zo. Uh, ja, hoe populair de nummers nog zijn. Tja, dat is absurd. Ja. Uh, en uh, de man is, een uh, goede man, is al uh, een tijdje lang niet meer onder ons. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Staat wel op mijn site ergens. Weet jij dat uit je hoofd? Dat, ja, dat, dus dat, dus dat, dit... dat heb ik even niet. Het uh, niet, is dat iets van 19 dat, Dat is 7. Ik weet, nee, nee joh. Ik weet het ook niet meer. Nee, nee, het was volgens mij ergens in 2000. Wel 2000? Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Volgens mij in mijn geboorte, ja, 2002. Als ik het goed ja, heb. Het, het zou zomaar kunnen hoor. Ja, maar moet nou ik het weten ja. ook. 2003? Nee, 2002 volgens mij. Ik zeg 2002, ja, wat zeg jij? Nee, ja, ik, ik denk 2003 namelijk. Ik ben ook benieuwd wat de kijkers of de luisteraars denken. Ja. Overleden 23 september 2004. Oh, 4. Ah, ah. oh. Zitten er net uh, allebei naast? Ja. En jij zat 2003, 2004, hè? Nee, ik zat, ik zat met 97, 98. Ja, hoe kom je daar dan bij? Ja, weet ik veel, dus ik nee, zit ja, ja, Dat was uh, iets verder terug nog. Ja. <laughs> maar toen zong de beste man nog. Ik uh, ben wel bij zijn laatste concert ben ik nog geweest, dat wel. Oh, echt? Ja, dat lijkt me zo super gaaf. Ja, en uh, kort daarna was het gewoon. Uh, Tja. Zo snel kan het gaan. Maar jij uh, hebt geen enkel concert meegemaakt nog? Nee. Nou ja, toen, uh, toen hij overleed, toen was ik uh, twee. Ja, twee dus, uh, <laughs> jaar. Dus nee. Ja. Dus, uh, nee, nee ja, daar sta ik niet uh, uh, over... staat niet met de, met de luier uh, <laughs> in het podium. Uh. Nee, nee, nee, nee. Dat net niet. <laughs> nee, maar goed. Uh, ja. We, we, gaan, uh, we gaan dadelijk nog een, een nummertje draaien van hem. Kijk, top, top. Kijk, en... Uh, ja, eerst nog het nummertje van jou natuurlijk, Wachten op de Nacht. Ja, klopt. Dus, nou, kondigen we aan. Wij gooien hem erin. Nou, dames en heren, we gaan natuurlijk lekker ja, luisteren. Ja, rustig. Rustig, rustig. <laughs> Kom maar. Ja, wat ja, ja. Yes. Nou, dames en heren, heel veel luisterplezier van mijn, van mijn single Wachten op de Nacht. Alleen. Ik kan er echt niet meer omheen Want mijn hart heeft een voet Wat met liefde woord bedoeld. Nu tel ik de dure nacht De kloktik, ik, wat een straf Niet te weten waar je bent Dus ik kan alleen maar So good, nice brown hair, baby brings me in the mood Baby it is you, baby it is you The way of me talking was so smooth It ain't a one night stand I just wanna hard cuddle up and be your man Maybe not today, but baby in the night You just make me shy, you're like a in my life Wanneer ik het ritme hoor, dan weet ik hoe jij voor me zal bewegen Ik hou mij verliefd, gijp niet meer tegen Was die dan de nacht? De nacht, ja. Ja, het was wachten op de nacht. Kijk hey, maar uh, ja, we gaan uh, langzaam naar uh, de klokken van zes uh, uur. En uh, ik denk dat we nog eventjes uh, kijken. Gaan dat Nee, ga ik niet redden. Um, ja, ik ga je in ieder geval alvast, uh, jullie alvast bedanken voor uh, de komst hier naar de studio natuurlijk. Nou, hartstikke bedankt dat we erbij mochten zijn. Ja, en uh, we blijven je sowieso volgen. Kijk, top. En, top. Uh, je zit bij toch wel een goede plugger, Dennis, ja, klopt, ja. van uh, Score Promotions. Ja, klopt. En uh, ja, als je daarbij blijft, dan ga ik er zeker nog genoeg van je worden. Nou ja, dat is wel de <laughs> bedoeling dat we bij je blijven, inderdaad. Ja. Nee, maar dat, uh, weet je, het is een, uh, een goede vent. Zeker, en, uh, ja. Doet zijn werk, uh, verstaat zijn vak. En... Uh, we gaan even kijken of we eentje van Hazes... Uh, ja, dat vind ik leuk, ja. Uh, ja. Dan doen we gewoon uh, donker om je heen. Dat is toch wel een uh, mee, uh, meezinger, ja. toch? Hé, hey, uh, nogmaals bedankt voor de, jullie komst hier naartoe. En uh, graag zie ik jullie terug. Dat komt helemaal goed, dank je wel. wel. super. En uh, dadelijk een fijne rit. Terug naar huis. Ja, dan, ja, dan moet je we wel komen, denk ik. En dan uh, de dames ophalen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, moet dat. dat moet dat. dat. We kunnen ook samen gewoon gaan zuipen. Ja. We doen het net voor vrijdagavond. Ja, ja, ja. Hé, hey, André Hazes en donker om je heen. Je nummer stond niet in het telefoonboek Het adres wat jij me gaf, dat was niet echt Als ik je vraag waarom, waarom lieg je tegen mij Dat deed ik ook niet tegen jou Mijn deur Ik sloot wel in mijn stoel, toch bleef jij tegen mij.